Verzekeraars verdienen meer doordat de prijzen van geneesmiddelen zijn gedaald. De patenten op veel medicijnen zijn onlangs verlopen... en daardoor komen voor dure merkmedicijnen goedkopere geneesmiddelen in de plaats. Het weer. Vanochtend lossen de nevel en mist op. Daarna volop zon en weinig wind. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen meer wind en geregeld zon. S'avonds kan het in Limburg gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. Het is radio 1. BNN, BNN, start! Amen. Uh, drie minuten over, vijf zo'n beetje. En ik heb dus last nu van mijn rug en van mijn bovenbenen. En nu nog net na dat dribbelen nog ja. een beetje meer. En, uh, en je moest ook de, de birdie doen. Tot slot kan nog eventjes. Moet ik het nog even doen? Zullen we de birdie ja, even doen? Oké. Birdie is eigenlijk heel super. Je kunt hier niet zo goed springen. Nee. Maar je springt dus, uh, je gaat door je knieën. Je springt, ja. je springt omhoog. Zo. En op dat moment zak je in. Maar je doet het met je arm omhoog? Je val, ja, val je naar achteren ja. Doe je de opdruk omhoog. Zo. Maar dat en zo. kan weer niet. En dat dan 20 keer achter elkaar. Dus en dat dan drie, drie keer achter elkaar. Dat niet. Dus 60 keer. En spring omhoog? Ja, spring omhoog. Door je knieën zak in. En ja. dan naar voren, voren laten En dan uh, opdrukken. Opa. Eén keer, één keer. Oh. En dan meteen zo op. En dan weer opnieuw springen. En dat zo snel mogelijk achter elkaar. En dat dan uh, Jeetje. totdat uh, je teamgenoot zeg maar een andere opdracht heeft gedaan en terug is. En dan word je afgelost. En dan mag je het anders gaan doen. En dan krijg je uiteindelijk krijg je rondjes van 10 uh, van van, van, van uh, En dat dan drie keer. Dus dan doe je 30 En dat heb je allemaal gedaan omdat je bang bent uh, de, dat Noord-Korea de oorlog uh, <laughs> ja, ontketent. Ze nou, speelden wel mee in hoofd. Ja, ik ben voorbereid nu. Ja, nou, nee, dat niet hoor. Maar ik vond het lijkt me wel een keer lastig. Ja, had. Ik ja, ben heel moe naar deze twee oefeningen die nou, wij hier hebben hey, gedaan. Je doet dus wat. Ja. Uh, maar goed, daar gaan we het dus niet over hebben. Wel over Noord-Korea en Zuid-Korea. Um, ik maak me niet verschrikkelijk veel zorgen. Maar als je net ook hoort in, uh, in het nieuws bij opening Jury... de opening van het nieuws, ja. ja uh, en als Jury erover heeft, dan weet je dat het menis is. Maar dat er ook weer een, een wapentest is uitgesteld. He, alleen maar voor het geval van... jongens, laten we de boel niet uh, op de spits drijven. Nee. Want uh, het, het kan nog maar verkeerd begrepen worden. Dan voelt het wel spannend. Maak jij je een beetje zorgen? Eigenlijk ook niet echt. Ook omdat Ik las een artikel over dat het al vaker wel de dreiging is geweest van Noord-Korea. En dat ze wel zeggen van ja, we hebben atoombommen en dan doen ze een proef. En dan denk ik van ja, dat is misschien de zoveelste keer dat ze weer een beetje cool doen. Want dat is eigenlijk wat ze doen. Ja, het is gewoon een beetje retoriek. En zeker die Kim Jong-il, die Kim Jong-un, de baas met een hip kapsel trouwens. Maar die, uh, dat is ook wel een beetje een blaaskaak volgens mij. Maar ja, laten we niet... Uh, laten we niet het... ja, ja, ik zat bij uh, ik zat, uh, Christ Klep te kijken, bij Paul en Witteman. En die zei ook van, ja, het, het, het enige... Waarschijnlijk gaat er niks gebeuren, maar da daar waar iedereen zich zorgen over maakt... is dat er één, weet ik veel, overijverige officier is... die gewoon op een gegeven moment denkt van, verrek, we zitten onder aanval. Kan mij iets schelen, na mij de zonvloed. En ik druk op het knopje. En dan, is, dan breekt de pleurs aan. Ja. En dat, dat, dat denk ik... Ja, dat maar uit. hoe zou de pleurs dan uitbreken? Want dan is het inderdaad Noord-Korea tegen Zuid-Korea. En dan ja, bemoeit Amerika, Amerika zich dan ja, ook mee. Alleen. En dan Rusland weer met Noord-Korea. Ja, nou, dat, ja, nou dat, dat, dat, dat nog niet waarschijnlijk is. Volgens mij, wat ik begreep, is Rusland ook wel een beetje pro... pro uh, die, die, die, die is wel een bondgenoot van Noord-Korea, maar ja. ook niet zo erg een bondgenoot. Uh, dat heeft meer een beetje met gas en zo te maken. maar ja, dus Rusland niet gaat ook niet ook in... Nee, dat denk ik niet. Maar ja, Noord-Korea heeft een uh, leger van 2 miljoen uh, mensen. Dat is echt vet, vet Ja, maar, bizarre, maar toch joh. maken ze geen schijn van kans tegen Amerika en Zuid-Korea nee. natuurlijk. Eén Amerikaanse <laughs> uh, uh, militair is 3,8 keer zo effectief als één Noord-Koreaanse militair. En uh, 2 miljoen in, in Noord-Korea-leger? Ja. Hoeveel in het Amerikaanse leger? Nou, niet minder. Veel minder. Minder? Maar, ja, ja, 600.000. Oh, je wel. groot leger ook. Echt huge. Ja, vast. is ook of misschien, wel, misschien, inderdaad, ja, misschien in totaal wel meer inderdaad. Ja, alleen ze gaan natuurlijk niet 2 miljoen mensen daar naartoe nee, sturen. Nee. Dat is toch niet nodig. Maar goed. Ja, maar, ja, joh, joh. Lastig, dat La, ja, ja, de vraag is eigenlijk heel simpel. Maak jij je zorgen over een oorlog komt? Nee, ik ben eigenlijk zelf niet heel erg bang voor. Ik denk dat, uh, dat het meer dreig is. En dat het dus een soort vorm van koude oorlog is. Maar ik kan wel begrijpen dat er, dat er momenten zullen zijn... Dat, het, uh, dat de kans op escalatie steeds groter wordt. Ja. Ik denk dat het niet zo uit de hand zal gaan lopen. Ik denk dat... Uh... Wanneer het puntje Paasje komt, gaat het toch om economische belangen. En uh, als ze aan beide kanten uh, bepaalde wapens hebben, dan zullen ze uh, wel twee keer nadenken voordat ze echt uh, tot het uh, uiterste gaan uh, opzoeken. Uh, ik denk dat uh, man die erover beslissen vrij wijs zijn, dat die niet zomaar op die positie zijn gekomen. En dat als de dreiging echt reëel wordt, dat er dan toch wel actie wordt ondernomen en dat... Uh, Misschien wat bommetjes gegooid worden op Noord-Korea. Ik denk dat het kan escaleren, maar ik denk dat je dat voor moet zijn. Ik denk dat als het escaleert, dat je dan al te laat bent. Dus dat er daarvoor actie moet worden ondernomen. Ja, ik denk het wel. Ze zijn allemaal aan het dreigen met een kernwapens en zo. Ik denk dat het best wel uit de hand kan lopen. Nou ja, bang niet echt. Want het is best wel ver weg. Maar het kan wel erg worden. Ja, als Amerika zegt: we gaan aanvallen, dan gaat de NAVO ook mee en dan krijg je. Acht cijfers, 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Wat denk jij en maak jij je zorgen over die hele Noord-Korea, Zuid-Korea crisis? 0800 1121, dat is het telefoonnummer. En dit is een heel mooi nummer, vind ik, van Mok, Misschien wel de eerste die ik leuk vind van Mok. Opening up, ja, ik ben niet zo'n mok fan maar ik vind dit echt wel cool. Opening up, dus Mok. turn apart in my life. Nothing to depend upon No more Too cold to feel Like nothing is real Plaat toch, hè? Mok Een opening up. Ja, moeten we ons meer zorgen gaan maken over de situatie in Noord-Korea en met de Verenigde Staten erbij en Zuid-Korea en zo? Wat vind jij nu 801-121? Het is al lekker druk, blijf gerust bellen en dan kom je vanzelf zelf in de wacht te staan en dan uh, komt het allemaal goed. Koen De Keuster is docent moderne Koreaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en heeft ook nog eens een keertje vier jaar in Zuid-Korea gewoond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En meneer De Keuster, hoe ver zitten we af van een oorlog? Uh, hopelijk vrij ver. Uh, kijk, er is uh, heel veel retoriek, uh, heel veel uh, uh, verbaal geweld. Maar ik denk dat alle partijen willen beseffen dat een grootschalig conflict geen optie is. Uh, het, in het slechtste geval krijgen we een uh, kleinschalig incident. En dan moet je hopen dat het niet escaleert. Maar uh, ik denk niet dat er iemand uitgaat van een uh, echt grootschalig conflict. Nee, is het dan echt alleen maar retoriek, alleen maar roepen wat Noord-Korea nu aan het doen is? Nee, natuurlijk niet. Kijk, als we het alleen maar daartoe reduceren, dan lijkt het alsof er niets achter zit. Alsof er niet een, een, een hele grote frustratie is aan Noord-Koreaanse kant. En die is er wel degelijk. En zolang daar niet echt een antwoord op geformuleerd wordt, zal het probleem ook niet verdwijnen. Ja. Um, bovendien, afhankelijk van hoe Zuid-Korea en de Verenigde Staten erop reageren, kan men Noord-Korea wel in die mate provoceren of jennen, zo je, lijkt, zo je, zo je wil... Um, dat, dat ze effectief de daad bij het woord voeren en dat ze een incident creëren. Dat ze van woorden overstappen op daden. Maar dan nog zal dat een kleinschalig uh, iets zijn... maar waarschijnlijk gericht op een van de, de Zuid-Koreaanse eilanden voor de kust van Noord-Korea. Ja, precies. Dus nog niet eens richting Seoul en nog niet eens richting Guam... maar echt gewoon de, de, de kleine eilanden die voor de kust liggen. Ja, inderdaad. Nee, uh, Seoul en uh, Guam, dat zijn echt worst-case scenario's... Waarbij men eigenlijk de Noord-Koreaanse verklaringen zeer eenzijdig leest. Uh, want er wordt voortdurend gezegd in de Noord-Koreaanse verklaringen. Als de Verenigde Staten uh, offensief naar ons uithalen. Dus als de Verenigde Staten ons aanvallen, dan slaan we hard en keihard terug. Maar dat is bravoure, dat is uh, woordenkramerij. Daar moet je aan zich weinig... Uh, uh, waarde aanhechten. Maar ja. het, het geeft wel aan dat Noord-Korea zeer uh, ongelukkig is. Ja, uh, Waarom zou het bij een klein incident blijven? Want als er iets gebeurt, zou je ook kunnen denken nou, Amerika, die, die, die pikt dat niet. Of zuid Korea pikt dat niet? En uh, daarmee Amerika ook niet. Wel, Amerika is in deze slechts onrechtstreeks betrokken partij. Hè. Uh, als er een incident is, dan is het in eerste instantie het Zuid-Koreaanse leger dat zou reageren. Nu is er wel afgelopen week een nieuw verdrag ...getekend tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten... ...waarbij ook bij kleinere incidenten het Amerikaanse leger... ...dat trouwens basis heeft in Zuid-Korea... ...en waar permanent een goede met meer dan 25.000 Amerikaanse soldaten gelegerd zijn... ...maar dat dan bij een kleinschalig incident nu ook Amerikaanse troepen... onmiddellijk zouden gemobiliseerd worden. Dat is een nieuw gegeven. Mm -hmm. uh, een nieuw gegeven dat bovendien Noord-Korea verder uh, irriteert natuurlijk... Uh, maar tegelijkertijd hoor je vanuit Washington dat uh, men toch uh, liever niet ziet dat een en ander escaleert. En, uh, de Zuid-Koreaanse president heeft bijvoorbeeld gezegd uh, als er een incident zou zijn, dan moet het leger uh, onmiddellijk, keihard en exponentieel, dus uh, harder, terugslaan zonder uh, vooraf politiek terug te koppelen naar de regering. En daar, daarop reageert Washington eigenlijk... ja, maar laten we toch maar het hoofd koel cool houden. Ja, ja, dus niet meteen terugslaan. Eerst even overleggen en kijken wat de, wat de gevolgen zouden kunnen zijn uiteindelijk. Ja. Zouden die gevolgen ook heel groot kunnen zijn... Um, bijvoorbeeld dat Noord-Korea uh, uh, iets van ja, kernwapens gaat gebruiken? Denk ik eerlijk gezegd niet. Ten eerste... Uh, we weten niet of ze in staat zijn om effectief een kernwapen... Uh, ...te monteren op een raket. Wat dus eigenlijk de enige manier is om uh, de Verenigde Staten uh, te bedreigen. Hè? Uh, en of, of Amerikaanse belangen in de regio te bedreigen. Mm -hmm. uh, daar komt bij eigenlijk dat uh, in de retoriek die Noord-Korea produceert... Uh, ...als het gaat over hun kernwapens en kernwapenarsenaal... ...het er eigenlijk in essentie om gaat dat Noord-Korea... ...wil erkend worden als kernmacht. Iets waarvan de Verenigde Staten... Uh, ...sinds 2009 eigenlijk permanent zeggen... Uh, ...we zullen Noord-Korea nooit herkennen als kernmacht. Is er een oplossing te bedenken voor dit conflict? Absoluut. Wat dan? De oplossing is Absoluut. eigenlijk ja. aan zich zeer eenvoudig. Uh, laten we de Koreaanse oorlog eens en voorgoed beëindigen... ...en een vredespact sluiten. En dat is eigenlijk het enige wat Noord-Korea op lange termijn eigenlijk uh, wil. Dat vragen ze al jaren... Mm -hmm. Uh, maar dat schiet niet op. Dus eigenlijk dat vredespact, wat toen ooit, of in ieder geval de wapenstilstand, wat toen ooit in de jaren 50 is, uh, is gesloten. daar moet nog even een, een dikke handtekening onder komen. Zo van jongens, we zijn niet meer in oorlog. En dan is eigenlijk het conflict opgelost, zegt u. Dat is, in, dat is althans wat Noord-Korea denkt. Ja. Uh, kijk, het wapenstilstandsverdrag uh, beëindigt niet de oorlog. Hè? Dus technisch zijn, is Noord-Korea nog steeds in staat van oorlog met Zuid-Korea en de Verenigde Naties. En Verenigde Naties, lees maar Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, er is geen vredesverdrag. Het enige wat gebeurd is, is dat men de wapens het zwijgen opgelegd heeft. En ja, 60 jaar lang is er geen vrede gekomen, is er geen vredesverdrag gekomen. Maar sinds de jaren 90 smeekt Noord-Korea eigenlijk om een vredesverdrag. Omdat ze denken dat de dreiging die het ervaart. Kijk, Noord-Korea is geïsoleerd, heeft heel weinig bondgenoten die bereid zijn voor Noord-Korea door het vuur te gaan mm -hmm. uh, maar daartegenover staat uh, het feit dat die Koreaanse oorlog niet beëindigd is en dus Zuid-Korea met achter Zuid-Korea de Verenigde Staten met zijn hele militaire potentieel en Noord-Korea is zo armoedig geworden is en is dus militair technologisch allang geen uh, partij meer voor Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Hmm. En vandaar dat het uh, zoekt naar kernwapens, omdat het gelooft dat dat een schild is waar het zich achter kan verbergen. Um, maar dus die hele, dat hele opbod zou in de ogen van, uh, van Noord-Korea verdwijnen op het ogenblik dat, uh, noord, dat uh, de Verenigde Staten een vrede aangaan met Noord-Korea. Noord-Korea als soevereine staat herkennen en uh, beloven hmm. hen niet te zullen aanvallen. Het zijn spannende en interessante tijden, uh, zeker voor docent moderne Koreaanse geschiedenis lijkt mij zo. Dank. Graag gedaan. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat denk jij? Maak jij je zorgen? Uh, nee, ik maak me, ik maak me niet uh, direct zorgen. Ik kan aansluiten bij de vorige spreker. En uh, ik denk dat uh, uh, de NAVO of minister Timmermans, ik, ik zal hem daar uh, van de week nog eens naar vragen uh -huh. in de Tweede Kamer... Ik, ik denk dat hij zich uh, geen zorgen hoeft te maken omdat uh, Noord-Korea een geschiedenis heeft van dreigen. En dat is bedoeld als onderhandeling in eerste instantie. Uh, Noord-Korea is uh, straatarm, heeft een groot leger, maar twee derde van de bevolking leidt honger. Ja. Um, en dat betekent dat uh, uh, ja, om onder die sancties uit te komen en om partijen in de regio te dwingen Noord-Korea te erkennen... Uh, ze dit soort muziek laten horen iedere keer. Ja, uh, Harry, sorry, je zei ik ga hem vragen in de Tweede Kamer. Met, met welke Harry uh, hebben we het genoegen? Jij spreekt met Harry van Bob, kijk oh, de SP. Kijk aan, dat wisten, we niet, dat wisten we niet. Fijn dat je even belt. Oh, dat had ik. Nou ja, ik had wel mijn ik had, ik had naam genoemd hoor, dus dat uh, <laughs> Heel goed, maakt niet uit, geeft niks. Maar de, de, de, dus, ge, dus geen zorgen. Maar toch zijn die spanningen zo hoog. En ik zat ook bijvoorbeeld naar Paul Witteman te kijken. Daar hadden we het al eerder over. Het kan ook zomaar dat de vlam in de pan vliegt... omdat er prachtig een fout wordt gemaakt. Nou, er zijn uh, een paar factoren die onzeker zijn. Eén, de nieuwe leider. Uh, de nieuwe leider die zal zich moeten bewijzen uh, naar het binnenland toe. Het is een, uh, een buitengewoon jonge... Uh, en ook uh, op dit vlak onervaren leider. Dus dat is een onzekere factor. Uh, tweede onzekere factor is dat er uh, ja, door de Amerikanen en, en de Zuid-Koreanen uh, toch ook nu uh, met oefeningen op een manier uh, ja, geprovoceerd wordt. waarvan je je af moet vragen: is dat nou wel wijs? Dus ik ben wel blij dat de Amerikanen. De, de laatste oefening hebben afgeblazen. Ja, die wapentesten hè, die ze zouden doen. Ja, precies. Hè, we moeten naar de-escalatie. En ja, oefeningen, militaire oefeningen... die zijn uh, door Noord-Korea op te vatten als toch een bedreiging. Want nou, een oefening uh, doe je natuurlijk om ook iets daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Uh, dus er zal opnieuw met Noord-Korea gesproken moeten worden. De Amerikanen lijken daar wel toe bereid. En bovendien, en dat is een gunstige factor, lijkt China toch veel minder steun te geven aan Noord-Korea ja. dan, uh, uh, dan we in het verleden wel eens uh, gewend waren. Dus ja, dat is dan weer een gunstig teken. Ik heb ook wel eens gelezen dat uh, Kim Jong-un eigenlijk too young to lead is. Hij is nog maar 27, hè, verwachten ze ongeveer, ja. 28, dat weet ik ook niet. niet maar ja. zo ongeveer ja. die leeftijd, dat is ook nog wel wat natuurlijk. Als je op die leeftijd zoveel zo'n wa wapenarsenaal bijvoorbeeld onder je hoede hebt en zoveel mensen, 2 miljoen mensen in het leger. Ja, dat klopt. Uh, maar gelukkig, zelfs in de dictatuur Noord-Korea... Uh, heeft uh, deze leider het niet alleen voor het zeggen. En zijn er veel mensen die uh, samen met hem leiding geven aan die dictatuur. Uh, en ja, niet iedereen zal daar dezelfde behoefte hebben om zich te manifesteren... als, uh, als deze nieuwe, jonge leider. Uh, dus ik, uh, ik heb goede hoop dat daar toch nog voldoende uh, verstandige krachten bij zitten... om te zeggen van ja... Uh, de, de, die dreigementen, dat is allemaal goed voor de onderhandeling. Maar laten we dat niet uitvoeren, want uh, dat kost ons de kop. En dat zal ook uh, inderdaad het geval zijn. Want zoals de vorige spreker zei, uh, de Amerikanen samen met de Noord-Koreanen. die vormen zo'n sterke factor in die regio. Uh, het zou echt uh, eindeoefening zijn voor Noord-Korea. wanneer ze een, uh, een, een serieuze aanval op Zuid-Korea zouden uitvoeren. Harry van Bommel, Kamerlid van de SP? Dank voor het inbellen. Graag gedaan. Gaan we naar Henny. Uh, Henny, goedemorgen. Ja. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk. Ik ben 74. Hè? Ja. En nou, dat gauwhoer van die Koude Oorlog. was ongeveer hetzelfde: krantenartikelen, gelul. Nou, wat gebeurt er? Implosie van de Sovjet-Unie. Albanië. Ja. Ook gekrakeel. Eeuwig en altijd. China. Ook al problemen. Nou, als die landen zich ontwikkelen, is het helemaal afgelopen. Dit Noord-Korea. Laat me niet lachen zeg. Het is allemaal gesticulatie. Ja? Daar heb ik me geen flikken van aan. <laughs> maar ja, maak je dan helemaal niet, geen zorgen. Dat kan dat, wel niet. Nee? Kan helemaal natuurlijk Tuurlijk niet. En Die... al dat gedoe. Nou ja, de, de, ja, gedoe de journalist is het. Als is dat leuk. Kan je over blijven lullen. <laughs> en al een, een hooggeleerde personen kunnen er ook al, al dingen over vertellen. Maar er gebeurt helemaal niks. Nee, dat denk je dat... Niet. Ja, maar waarom zou het niet kunnen dan? Is het er... Uh, Omdat um, um, uh, um, die, die... Ja, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Ik zit, ik zit te denken oh nee, naar een reden. Maar die worden toch compleet vernietigd als ze wat doen? Ja, maar misschien nemen nou, ze dat, het zelf dat niet dat door. dat toch iedereen, dat werden zij ook wel. Die zijn niet helemaal gek. Alleen, dit is voor binnenlands gebruik. Ja, en erkend worden of zo, weet ik veel wat erachter zit. Ja. Maar ik, nou, ik maak me daar helemaal geen zorgen over, zeg. Ik vind het lachwekkend. <laughs> en dat men dat serieus neemt, begrijp ik niet ja, dat zal wel in mijn leeftijd liggen hoor, het is dus ja. gewoon herhaling van zetten. Ja. We altijd gaan hoe hebben we het ook gehad met die koude oorlog? We waren bang voor de Russen. Hallo zeg. Ja. Ze waren bang voor ons. Ja, ik ben, je hebt inderdaad wel dat mensen het serieus nemen, misschien neem ik het wel te serieus, dat zou ook kunnen, want je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, Groot-Brittannië, tegen wie uh, is gezegd van nou, uh, misschien moet je, je ambassade maar eens weghalen daar, en die zeggen nou, ho ho ho, oh, maar eens eventjes. Oh, uh. Nou zeg, ja. wel nee. Dat zeggen zij ook. Dat doen zij helemaal niet, nee. dat is alleen maar retoriek. Dat weten de luid toch ook wel? Maar toch eh, zeggen ze dan ook... Eh, maar heb je dan ook niet bijvoorbeeld als ze zeggen... Oké, okay, ambassades... Noord-Korea zegt... Nou jongens, die ambassades die jullie bij ons in, uh, in Pyongyang hebben... Die moet je misschien maar eens leeghalen... Want uh, op 10 april, na 10 april kunnen wij niet meer de veiligheid garanderen... Zegt Noord-Korea. Dan zeg, noemen ze ook een datum en zo. En dan ja, is er niets oh, aan jou dat je aan zegt van... Nou, oppassen geblazen. Ja, wel nee. Het is allemaal gestriculatie. Dan moeten wij niet meer intrappen. Ja, ik, het is voor mij is het lachwekkend. Ja. Ik trek me er geen van aan. Er gebeurt helemaal niks. Maar ik vind dat het wel een prettig idee. Uh, yeah. Ja, nee, echt waar. Maar het is echt iets voor jonge lui die het allemaal niet meer meegemaakt. Ja. Kijk, we hebben die, die, die, die, die angst voor de Russen hebben, hebben we gehad, hè? Ja. Nou, Dat is allemaal flauwekul. Die gaan ze ook niet met bommen gooien. Nee. Natuurlijk gebeurt dat niet. En die Koreanen, die kijken wel uit, zich. Dan krijgt iedereen over zich heen. Dus eigenlijk, ja, oh nee. eigenlijk als, je, als, je, als je die koude oorlog hebt meegemaakt, die periode, dat het echt spannend was, dan, dan is dit ja. eigenlijk penis. Het uh... was helemaal niet spannend. Het nee. ja, is allemaal wijs gemaakt, jongen. Ja, nou, dat konden in, wij gaan herbewapenen. In, herbewapen en in de, de film vrouw. wel hoor. In de film was het da wel spannend, die koude oorlog, als ik dat zo zie. Ja. <laughs> <laughs> nou... Lachwekkend. Okay. Maar ik bedoel, ga jullie maar rustig door, ik vind het wel leuk hoor. Wel oh, gelukkig. Ik vind het heel amusant en hou je er maar lekker mee bezig met z'n allen, ja. maar ik lach maar rot. Nou, dat is, vind ik prettig om te horen. Vind, vind goed ja, maar, in... Ik vind het maar, <laughs> trouwens wel leuk, zoals jullie, de BNN vind ik wel leuk. Al die jongeren die, die onbevangen daar allemaal mee bezig zijn, ja. vind ik wel heel leuk. Die ja, onbevangen, dus onbevangen paniekzaaiers. <laughs> nou nee, oh, uh, jullie hebben die ervaring niet. Voor ja. jullie is het nieuw. Nou, dat, is wel, dat is natuurlijk wel waar, niet. Want bedoel, uh, mensen die. Hè, als je 73 bent, geloof ik was je dan heb je natuurlijk al wel wat meer iets meer meegemaakt dan, dan ons. Ja, liefst waar ja. Gewoon. Dat hebben we eerst met Rusland en met China waren we ook al bang. Nou, dat is een grote handel, handelspartner. Uh, Poetin komt op bezoek. Ja. Moet je horen, dat hadden we ons toen helemaal niet kunnen voorstellen. Nee, dat is waar ook inderdaad. En dat was allemaal retoriek. Iedereen was bang voor elkaar. Flikker toch op zich. <laughs> Gauw, ja. kelders en zo. En, en, nou ja, doe maar. Ja. Zij maar, uit. maar ga er ma maar rustig mee door hoor. <laughs> ik, Want maak me ik, ik blijf toeschouwen. Ik maak me geen zorgen meer ineens, Henny. dankjewel je voor het bellen. Ja, ik weet het niet. <laughs> Succes verder. You uh, gaan hoi. Nou, ik vind het gezellig. Ik ga meteen door naar uh, Rick. Rick, goedemorgen. Hoi. <laughs> hey, Luc. Hé. Hey. Nou, oh, jij, wat, wat geniaal. ja, Ja, Henny maakt zich geen zorgen, maar jij? Nou ja, ik, ja, zorgen maken. Ik denk dat het een enorme bluff is, joh. Gewoon echt puur bluffen. Uh... Ja, ik, ik, ik, ik, ik heb afgelopen week heb ik gekeken naar uh, Paul Witteman. Volgens mij heb jij die uitzending ook gezien. Ja, met, met Chris Klepp, die defensiespecialist. Ja, precies. Nou ja, ik denk inderdaad dat het een enorme bluff is. Ik wil dat het regime wat daar op dit moment zit, zeg maar, de, de leiding, die is zo bang dat ze op een gegeven moment. We hebben we het afgelopen jaar enorm gehad dat heel veel mensen er gingen demonstreren naar... Hè, we hebben Arabische lente gehad, we hebben, hoe heet het ook weer, Occupy van alles, hebben we gehad. Ja. En op dit moment uh, ze zijn ze misschien wel bang dat dat in Noord-Korea plaats kan vinden. En ze hebben gewoon een reden nodig waarom mensen denken van... Hé, hey, dat is zien wat er op dit moment zit. Die leiding die er op dit moment zit, die hebben we gewoon nodig, joh. Ja. En ik denk dat dat, dat is misschien wat op dit moment nodig is. En ze en, en willen bevestiging geven door, door, door de manier van... Ja, op dit moment heel agressief reageren op Amerika. Zoiets van, ja, wat Amerika doet, dat is onwijs slecht. En dat, dat moeten helemaal niet willen in Noord-Korea. Dus laten we daar enorm tegen gaan. Maar wat, wat doen zij dan? Het, het, het, het, het provoceren? Of vind, je, vind, je, vind je dat het provoceren bijvoorbeeld? Ja, het is enorm provoceren, toch? Ik bedoel, is, dat lijkt me... Uh, ik, maar dat is niet alleen van de kant van Noord-Korea, hoor. Dat is, denk ik, ook wel Amerika. Ja, ook, ik ben zo op die ook bang, manier, ik ja. Ik ben ook bang dat Amerika dat op een gegeven moment iets te ver door gaat voeren. En dat ik het, denk dat de, de fouten die, die er gaat komen, die zal, die zal wel, wel kunnen komen van Amerika. Ik zeg niet dat die hmm. komt van Amerika, maar die kans is wel groot. Ja, omdat die zich natuurlijk ook... Uh, uh, die maken zich ook zorgen en die, uh, die hebben ook spanningen natuurlijk. Die moeten zichzelf ja. weer bewijzen en zo misschien. Dus da daar kan de fout ja, natuurlijk nou, ook liggen. Goed, Wij denken misschien dat de grote deel van Amerika ja, ligt buiten het bereik van de raketten van van Korea. Ja, alleen Hawaii geloof ik hè, is uh, is even nou, veel te ja, ja, ja, precies Hawaii en, en misschien een, een stukje Alaska. Ja, oh ja, ja, precies, ja. Nou ja. Ja, goed, ik weet niet wat er in Alaska ligt, maar volgens mij is dat uh, op zich nog wel uh, te overzien. Want daar hard ja. is Nou ja, je kunt uh, ver kijken als je Sarah Palin moet geloven, maar voor de rest weet ik het ook niet precies. Oh, ja. <laughs> nee, ik weet het ook niet zo goed eigenlijk. Misschien kun je nooit creëren wel zien liggen. Van, nou ja, goed. Hey, ja, hoe ja, oud, hoe, ja, oud, ben, hoe oud ben jij, Rick? Leonder van 200 van, van, van, van, van Sarah Palin, die kunnen we nog wel missen, denk ik. Ja, <laughs> hey, hoe, hoe oud ben jij, Rick? 24 net. Kun jij je voorstellen dat jij, net zoals Kim Jong-un, over drie jaar dat jij de leiding hebt over, over een land als Noord-Korea, met, met, met, met, met misschien wel nou, iets van kernwapenachtig materieel en 2 miljoen mensen in het leger? Kun jij dat eens voorstellen? Ja, dat komt me heel goed. Nee, natuurlijk niet. Nee, op een <laughs> gek. Nee. Design, nee, ja, nee, ja ik, ik weet je wat het is. Ik denk zo iemand is. Uh, wat zei je nou? Je zei eerder al uh, in de uitzending: zei je, volgens mij had je uh, Harry van Bon van de SP aan het lijn. Ja, ja, ja, ja, klopt. Wat ik onwijs cool vond al: ja. dat hij überhaupt nog s'nachts uh, en zo laat wakker is. Ja. Maar um, ja, dat kun je niet voorstellen. Zo iemand, ja, zo iemand is incapable to lead. Die gast heeft nog zo weinig ervaring, ja. en zo weinig weet van de wereld. Die is opgegroeid, die, die jongen is opgegroeid in, in, in een beeld. In van de wereld die niet correct is. Ja. En dat is niet alleen voor hem zo. Dat is voor een groot deel van de bevolking van Noord-Korea is dat zo. Die hebben totaal geen reëel beeld van de wereld. Dat ja. is, die zijn compleet wereldvreemd. Ja, dat, dat is... is raar. En dan he, die hebben toch leiding dan over, uh, over uh, een, een, een machtig land, tenminste, of in ieder geval machtig. Ze hebben wel materieel ja. om, om, om dingen ja. uit te halen die je eigenlijk niet zou willen. Dat vind ik wel, dat vind ik wel raar. Als ik naar mezelf kijk. Ik bedoel, ik ben dertig, maar als ik naar mezelf kijk, ik moet er niet aan denken dat ik uh, leiding heb over zo'n land. Uh, nee, nee. Ik vind mijn kat al nee, als nee, nee, onder bedwang houden. Ja, maar, ja, maar dat, dat is ook het enge. Ja, ja. En, dat, en, dat, en dat, is, dat is het probleem van, de West, ja, van het Westen misschien. Wij, wij laten steeds te lang wachten totdat zo iemand echt gevaarlijk kan worden. Hetzelfde en, en, geldt bij Osama. Hm, hm. Hè, dat, hetzelfde geldt bij Saddam. We wachten steeds te lang voordat ze gaan ingrijpen. Ja, het is net, net zoals bij aanslagen, weet je wel. Oké, okay, het is nu te laat. Maar we gaan nu ingrijpen. Nu gaan we gaan ingrijpen, ja, dat is waar, ja. Rick, ik ga nog even naar Timo. Dank voor het bellen, in ieder geval. Hé, hey, uh, geen probleem, joh. Tot later, hè. hoi hoi. Yo, later. Yo, yo, yo. Hoi. Timo, je bent de laatste. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Geluk met Timo. Ja, fijn dat je weer belt. Leuk. Ja. Zeg het maar, maak jij je zorgen dan? Want ik heb tot nu toe niemand gehad die zich echt zorgen maakt, lijkt wel. Nou, op zich maak ik me wel zorgen. Uh... Het maakt mij eigenlijk nog meer zorgen... dat heel veel mensen er zo laconiek in zitten. Want ja, oorlog ook, en ook een escalatie daarvan... is toch niet iets om, om makkelijk over te doen. En als je bezorgd bent... bereid je je ook wat beter voor zeg maar, op de stappen die eventueel zou moeten nemen. Dus ja. ik hoop dat mensen die zeg maar, in het bestuur zitten en in de diplomatie... dat die ook niet zo laconiek zijn. En dat die in ieder geval wel zonder het draagvlak van de bevolking, wel serieus hun werk doen. Dus eigenlijk zou je, je... Jij zegt eigenlijk, nou, een beetje zorgen maken is misschien ook wel niet zo verkeerd, want dan ben je in ieder geval scherp en, en hou je rekening met, met, met dingen die kunnen gebeuren. Nou, je gaat in ieder geval op zoek naar dan denk ik dan de kennis die je nodig hebt. Want dat, een van de eerste die ik hierover hoorde was meneer De Beuker, geloof ik. Ja, ja nee, Koen de Keuste was dat inderdaad. Van de, van de, nee, de, nee, de, nee, eerder op Radio 1 al. Oh, zo. De Beuker van ja. Leiden, geloof ik. Ja, dat ja, is de Ja, dat is de, de collega. En, en die zei dat uh, het heel moeilijk is om zeg maar, te lezen, net zoals je op... In, ik ga nooit naar het buitenland op vakantie, maar jij bent trouwens wel eens in het buitenland geweest. Mm -hmm. Nou, dan weet je dat het heel makkelijk is om tot misverstanden te komen, zeg maar. Dus je moet wat van de cultuur al weten. Je moet weten hoe je een krant leest. Ja. Dat zei de meneer De Beuker ook. Je moet weten hoe je de staatstelevisie leest. En bij de CIA is er gewoon helemaal niemand die zelfs maar Koreaans spreekt, heb ik begrepen. Is dat zo, ja? Nou, dat betekent, dat, betekent huh. dat ze gewoon, qua inlichting, tassen ze totaal in het duister in Amerika. Maar er zou toch wel iemand zijn binnen de CIA die, die eens een keer een lesje Koreaans heeft gehad? Nou, volgens die meneer De Beuken niet. Maar, en wat ik, het weten, want ik zelf hoorde zeggen op de radio dan, die werd geciteerd van CNN, dat iemand van het bestuur zei van. Dat Dennis Rodman inmiddels meer van Kim Jong-un is dan de CIA en dat hij dat een scary thought vond. Ja, die basketballer die er is geweest een paar, een paar weken terug. Ja, want ja. ze hebben totaal blijkbaar dan geen contact. En een, een Katten, nou maakt er sprong. Je moet je voorstellen, Noord-Korea en Zuid-Korea, dat was eerst gewoon... Bij mij weet dan, hè, mijn kennis ruikt ook niet heel ver, maar. maar... Volgens mij was het eerst gewoon één land en toen was de Koude Oorlog werd in Korea uitgevochten. Ja. Toen kwamen dan eens allemaal Amerikanen uit de lucht vallen. Ik weet niet of ze het hebben zien aankomen, maar in ieder geval, dat was dan het verhaal. En wat Noord-Korea dan deed, zeg maar, als Fiat... Nee, dat was de Fiat-Kong dan. Nee, maar wat Noord-Korea deed was, 2 miljoen mensen over de grens laten marcheren ongewapend. Ja. Nou, dat houdt in dat het gewoon een hele andere cultuur is, waar het groep gewoon veel meer betekent ja. dat het individu. Dus je weet niet hoe een vreemde cultuur reageert. Ik bedoel... En angst en zo kan natuurlijk ook... Uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat het juist door angst... Um, dat ze dan wel door willen vechten. Omdat ze ook niet weten wat er aan de andere kant zit... van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van zo'n bestaan natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Dat je... nou, ze vechten nu. Wordt dan niet gevochten, toch? Nee, nu niet. Maar stel dat stel iets gebeuren... Ja, dan, uh, uh, dan zijn juist die, die Noord-Koreanen... die zitten zo... Onder de plak, om het zo maar eens makkelijk te zeggen. Dat die denken van nou, ik, ik die, die weet ook niet wat, wat er nog meer is. Uh, nou, ja. maar ze hebben ook niet zoveel keuze. Ze hebben een heel sterk regime. Ja. Wat in principe autocratisch is. Wat, wat zeg maar ook niet zoals in een democratie zoals wij hebben. Dat als je te lang aan de macht zit en je wordt een beetje matje klop Dat je vervangen wordt door de volgende, zeg maar. Mm -hmm. ja, want want dat, ik heb ook begrepen dat het gewoon dat heel normaal is. Dat hoorde ik laatst van de hoop Scheffer... En dat heb je ook bij Tony Blair gezien. Op een gegeven moment, dan denk je dat je alles even op kan lossen. En ja, dan word je gewoon slordig. Ja. Ja. Dus dat, en dat is daar generatie op generatie op generatie gebeurd. Nou, je, dan weet je ook niet meer op een gegeven moment... hoe reëel iemand nog de wereld in beeld heeft. Met alle ja, spiegelbeelden, uh, zeg maar... die ja. in zo'n spiegeldoof uh, als in een machtsconcentratie... Uh, Kort, kortom, we, we blijven waakzaam, Timo. Hopelijk. Heel goed. Dankjewel voor het bellen. Hè. Okay. En nog een fijne ochtend. Yeah. Hoi. Hoi. Ja. Hoi. Fijn dat we het er even over gehad hebben, toch? Ja. Maakt me, maak me een beetje zorgen, maar wel, wel, weer, uh, wel weer een beetje bijgetrokken. Ik denk van, nou, oppassen geblazen. Blijf waakzaam. Dat komt vast allemaal goed. The word is about. There's something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 People shout, a new style is growing. draai hem alleen maar omdat het een goede plaat is, hoor. Ik bedoel daar verder helemaal niets mee. History repeating van de Propellerhead. Start. Luk ikink. Goedemorgen. We zijn een beetje uitgelopen. Geef niks. Niks aan het eindje. Even kijken wat er trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag MM13. Dat is Motel Mozaïek. Festivalletje. mix van muziek, theater, kunst en toneel. En je kan er zelfs in een kunstwerk slapen. Nou, wie wil dat nou niet? En nog meer kunst. Want het is museumweekend. En uh, 400 musea in Nederland doen daaraan mee en het is ook nog eens een keertje trending topic. En hashtag wil PSV is ook trending topic, want PSV versloeg Willem 2 gisteravond met 3 tegen 1. Gaan we later, zo rond 10 over 6, nog over praten met Ferdinand. Even kijken wat er gebeurd is in de wereld in het verleden op deze, wat is het eigenlijk, 7 april hè? Ja, 7 april 2013. Een paar jaar geleden, in 1988, was het de eerste wereldwijde No Smoking Day. En in 2010, drie jaar terug, is in België de eerste internationale dag van de kaas. Joep. 92, het vliegtuig van Yasser voor verongelukt in de woestijn van Libië. Drie mensen komen daarbij om, maar Arafat zelf raakt slechts licht gewond. 92, alweer lang geleden. Francis Ford Coppola is jarig, 74 jaar geworden. De filmregisseur van onder andere de Godfather-trilogie. Patricia Pai, bijna net zo oud. Nee hoor. 49. Eh, tenminste, uit dat jaar komt ze, 1949. 64 is ze geworden. Puntje. Ziet, ja, ziet ze er goed uit, toch? Voor de leeftijd, ja, absoluut. Jackie Chan, ook jarig. Hongkongse Chinese vechtmachine. Hij viert zijn 59e verjaardag. En Tico Gernand, een beetje meer in. Uh, het land der levenden, noem het zo maar te zeggen. 1974 is hij geboren. Hij is dus 39 jaar oud geworden. Dat vind ik ook wel. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij in Fort Alpha speelde. Ken je die serie nog? Er was een, een serie, die speelde hij nog een middelbare scholier. Dat betekent dat of hij oud wordt of ik. Eén van de twee. Even kijken of het nog ergens regent. Nee! Nergens regent. Het zou zomaar eens een mooie dag kunnen worden, zegt dat. Dat zou fijn zijn. Oh, ik heb zin, er zin is in de zon. Zin in zon, zin in. Kijkwijzer, ken je dat? Met die icoontjes was in het nieuws omdat bioscoopbezoekers het niet eens waren met de icoontjes die bij de films worden weergegeven. Bioscoopbezoekers gaven de kijkwijzer de schuld van het niet toegelaten worden bij films. De filmmakers riepen eerder ook dat kijkwijzer de schuld was dat er minder mensen naar hun films gingen. Maar wie is nou eigenlijk de schuldige en wie bepaalt eigenlijk welke icoontjes er bij een film worden vertoond? En bij welke icoontjes blijven mensen zeker kijken? Uh, ik ga meestal naar films met een uh, 16-plus logo. Omdat uh, ik hou van films met een beetje geweld erin. En dat draagt meestal zo'n 16-plus uh, uh, logo. Uh, vooral uh, Tarantino ben ik groot fan van. Naar voor. dat tekentje met, de, met dat spinnetje erop. Ik vind horrorfilms heel erg leuk. Of uh, ja, enge films. Comedy. Maar ik denk icoontje dat heeft. Ik kijk het liefst naar films voor 16-plus. Um, in die films kun je meer zien. Die gaan dipper, dieper erop in. Alle leeftijden. Ja, ik hou heel erg van kinderfilms. <laughs> nou, wat naar films te kijken. Ik kijk naar actietrillers, psychologische trillers en romantische films als ik met mijn vriendin ben. Meestal wel spanningfilms, zeg maar. Uh, ja, ik hou echt van science fiction. Star Wars, Star Trek, dat vind ik echt uh, helemaal kick. ik kijk het liefst daar Flix, <laughs> want uh, ja, ja, Daarom eigenlijk? Ja, me, omdat ik als ik een film kijk, heb ik geen zin om nog helemaal na te moeten denken, want ik doe het voor ontspanning en dit zijn een beetje van die feel good movies en dat vind ik wel leuk. Het NICAM is het instituut dat de kijkwijzer icoontjes maakt, maar de distributeurs en omroepen mogen dan eigenlijk weer zelf bepalen welk icoon. ...dat je hun film of serie krijgt. Wim Beckers is directeur van het NICAM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat is vreemd eigenlijk. Hè? Eigenlijk, eigenlijk be beoordelen filmmakers en seriemakers hun eigen productie. Dat klopt. Je verantwoordelijkheid die is uh, wel bewust... ...bij uh, de aanbieders, zoals we dat noemen... Hè, ...de omroep en de distributeurs... ...de aanbieders van televisieprogramma's en films en DVD's... ...zelf neergelegd. En daar is uh, een goede reden voor. Want de vraag is natuurlijk... Ja, ...waarom ja. Uh, laten we dat aan hen zelf over... Nou, in de eerste plaats is het zo dat uh, het om een enorme hoeveelheid uh, aanbod gaat. Dan praten we over jaarlijks duizenden programma's en producties. En die worden allemaal geclassificeerd. Nou, dat kan het beste gebeuren door degene die ze zelf aanbieden en uitzenden. Ja, maar ik zou ook zeggen, je zou kunnen denken van nou ja, stel ik maak een serie. Um, en dan denk ik, ja, het is wel een beetje gewelddadig, zitten misschien een aantal seksscènes in. Maar toch uh, wil ik liever dat het ook wel door twaalfjarigen wordt bekeken. Want ja, meer kijkcijfers. Ik, ja. ik, ik zwak het een beetje af, zo op het ja. formuliertje wat ik moet invullen. Ja, dat, is, uh, dat zou je kunnen denken, inderdaad. Er zijn twee goede uh, pijlers onder de kijkwijzer. Eerste plaats zijn er codeurs. Dat zijn onder meer mensen bij BNN. Mm -hmm. Ook bij de andere omroepen, bij RTL, SBS, EO, VPRO, noem maar op. En ook bij de distributeurs, bij Warner Brothers, bij Disney, bij Afilm en zo. Codeurs uh, die de verantwoordelijkheid hebben voor het klassificeren. Deze mensen worden door ons getraind. Nadat coureurs een training doorlopen hebben, krijgen zij pas de mogelijkheid om te klassificeren. En toegang tot een systeem, een online systeem. En dat is de tweede pijler. Uh, het, gaat, het klassificeren gebeurt niet met een natte vinger, dat zou uh, nou, niet goed zijn. Het uh -huh. gebeurt met behulp van een uh, uitgebreid systeem. En dat is een conc concreet is dat een vraaglijst. En, en, en stel, hoe werkt het dan? Stel, ik maak een serie en dan, dan krijg ik die vragenlijst. En ga ik dan zitten, ik ben ook codeur, ik ga zitten en ik, ik, ik, ik vul bijvoorbeeld naar drie sekscènes een seksicoontje toe en, en naar vijf verscènes een nee, nee werkt dat Dit zo? gaat anders. Die vragenlijst die bestaat uit ongeveer 60 vragen: voor geweld, seks, drugs, angst, discriminatie en grof taalgebruik. Dat zijn de zes criteria die uh, van belang zijn bij het klassificeren van uh, programma's en films. En uh, u moet zich zo voorstellen dat er voor geweld bijvoorbeeld een aantal vragen is. Voor seks een aantal vragen. En uh, de codeur moet natuurlijk een film of een televisieprogramma heel nauwkeurig bekijken. Vervolgens uh, gaat hij of zij naar zijn computer, opent uh, het systeem met een paswoord, komt het erin. Het is een beveiligde omgeving. En beantwoordt dan vragen. In feite gaat zo iemand dan eigenlijk een soort inhoudsanalyse toepassen. Er uh, worden allemaal vragen gesteld die uh, door de codeur beantwoord worden. Is dat gebeurd, dan uh, wordt uh, een en ander naar een centrale database gestuurd. En dan krijgt de codeur op basis van de gegeven antwoorden... Dat is ook weer een programmatje. Uh -huh. De eindclassificatie geprogrammeerd. En, en zou je, stel je denkt dan als codeur... Ja, maar hallo, daar, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Want dit is veel te streng. Of misschien wel te zwak. Dat ja. zou ook kunnen. En, een soort marketing tool dat het een beetje gewelddadig moet zijn. Maar ja. en, kun je dan ook nog bezwaar aanmaken? Uh, aan de verantwoordelijkheid voor de klassificatie... Die, is, die ligt bij BNN. En die ligt bij de collega onroepen en de, bij de distributeurs. Ja. Dus dat, dat is een belangrijk principe. De aanbieder is zelf verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de klassificatie. Uh, als... Het zo. En dat kan natuurlijk wel eens gebeuren, omdat we hebben natuurlijk voortdurend te maken met nieuwe formats. En we hebben een systeem waar we, waarvan we weten, en dat is vastgesteld de afgelopen twaalf jaar, dat de bulk van het aanbod daarmee op een hele goede manier geclassificeerd kan worden. Maar natuurlijk, het kan voorkomen dat iemand zegt, ja, nu heb ik naar eer en geweten deze vragenlijst ingevuld, en nu komt er, ik noem maar wat, twaalf en geweld uit. Uh, dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Als dat aan de orde is, komt niet vaak voor, maar als dat aan de orde is, kan men zich wenden tot een uh, kleine co codeurcommissie. Dat zijn collega's voor een second opinion. Nu uh, gaat dit allemaal over televisie en, uh, en ja. bioscoopschermen, dvd's. Um, is het niet, uh, de, je hebt ook radioprogramma's waar ook wel eens een uh, heftige taal in wordt gesproken. Of misschien wat over seks gaat. Uh, er is geen luisterwijzer. Nee, dat klopt. Uh, die vraag is het afgelopen jaar wel eens vaker op tafel gekomen. Dan zou er ook niet iets moeten komen voor radio. Ja. Uh, de onderbouwing van Kijkwijzer voor audiovisuele aanbod, uh, dus voor televisieprogramma's en films, die is voor een heel groot gebaseerd, gedeelte gebaseerd op wetenschappelijk inzicht. Met andere woorden, wetenschappelijk onderzoek, communicatiewetenschappers, psychologen, weten, onderzoeken de effecten van uh, televisiegeweld, van filmgeweld, angstwekkende scènes op kinderen en dergelijke meer. En dat is de basis voor Kijkwijzer. Soortgelijk onderzoek is er niet op het punt van radio. Ja. En uh, dat betekent dat wij geen, uh, geen harde, concrete uh, criteria hebben waarmee dat zou kunnen gebeuren. Dus is er vanuit uh, de maatschappij, vanuit de overheid ook geen verzoek geweest. Ik vond dit een gesprek voor alle leeftijden. Oké, okay. prima. Wim Beck is. de hè? Ja, dat was ja. ook de bedoeling, zeker. Ja. Wim Beck is directeur van het Niekam. Dank. Graag gedaan. Out for love in the night, so still. Oh, happy. Oh, Always Fleetwood Mac en Big Love. Justin Bieber, die heb een aap. Of beter gezegd, hij had een aap. Die is in beslag genomen omdat zo'n aapje nou eenmaal niet als huisdier gehouden mag worden. Of nou ja, het mag wel, maar dan moet je wel de papieren erbij hebben. Sowieso vreemd dat het mag. Want Justin Bieber had in ieder geval niet de papieren, gelukkig maar. Hij vroeg ons af welke huisdieren... Wil jij nog wel eens graag hebben? Het varkentje Bertje is de afgelopen weken echt uh, ja, een BN'er geworden. Het, het, het kleine varkentje. Ja, in de media werd het, uh, werd het schattige varkentje ook wel uh, porno Bertje genoemd. Ja, want hij, uh, hij was uh, ja, te hitsig eigenlijk. En jullie hebben besloten om, uh, ja, om hem weer een varkentje te maken. Dus uh, hem ook uh, te castreren. Ja, hoe is het nu eigenlijk met Bertje? Het is nu prima met Bertje. Het wordt een echt varkentje weer. Zijn gedrag wordt minder. Zijn verkeerde gedrag wordt wat minder. En zijn varkensgedrag dat komt weer naar voren. Zullen we eens uh, naar Bertje gaan kijken? Laten we dat doen. Zo, dan gaan we de, gaan we de schuur in. En allemaal, uh, ik zie al meteen wat varkentjes die me uh, aanstaren. En, uh, een aantal schapen, uh, kippen, een haan. Alleen Bertje maakt meestal heel goed. En hier hebben we Bert. Zo, dit is Bertje. Ja, wat een lief, uh, lief schattig beestje eigenlijk. Nu is het een heel schattig lief beestje en voor het oog is hij dat wel. Ja, te grootte van een, uh, van een wat, wat grotere kat eigenlijk. Ja, je zou hem zo als huisdier hebben. Ja, dat zou je lijken, maar het blijft een varken. De laatste maanden hoor je steeds meer mensen die bijvoorbeeld uh, een aapje... Nou, het laatste geval van Justin Bieber die een aapje heeft. Mensen die een varkentje in huis nemen. Ja, wat is de grens eigenlijk? Nou, een kanarie, een, uh, een vogeltje... Een kat en een hond en dan hebben we nog een chinchilla, een mamotje en een uh, cavia. En daar houdt het voor mij wel bij. Ja, het verhaal is zo dat Bertje vier weken geleden in de binnenstad van Utrecht is gevonden. En hij is hier binnengebracht. En volgens mij gaat het wel weer goed met hem. Het gaat nu heel erg goed met hem. Ja, het wordt een echt varkentje weer. En dus vertoont weer dierlijk gedrag. Nou, hij zet zijn neus overal onder. Hij snuffelt weer overal. Is verzot op uh, spul wat hij vers, verschuiven kan. Uh, en, en wil daar ook uh, heftig gebruik van maken door alles door het, het hok te schuiven. Het is geen, uh, geen ideaal huisdier voor, uh, voor naast je op de bank. Ja, ik moet toch uh, toegeven, als ik hem zo zie, dan is het toch wel echt een, een schattig varkentje. Hij blijft dus uh, zo klein. Donkere haartjes heeft hij. En nou, hiernaast zag ik nog een aantal grotere varkens staan. Hoe heet ze deze varkens? Deze heette Beatrix van Klaus. Ja, en hier in de, in de boerderij vangt u de, de varkens op, die u overal vindt eigenlijk. Hoe zijn deze dan binnengekomen? Deze zijn ooit in beslag genomen bij mensen die ze er niet goed voor waren. Wat zou nou, waar moet een goed adres voor, voor een varkentje als Bertje aan voldoen? Hij moet sowieso naar buiten kunnen sowieso in de zomer, maar hij moet in de winter ook warm liggen. Dus dan moet hij dus onder een warmtelamp. En dan, uh, ja, doorheining moet in orde zijn, want door het minste kleine gat kan hij doorheen. Ja, want wat adviseert u aan mensen die, ja, die, erover nadenken om misschien of een varkentje of misschien zelfs een schaap of of een ander eigenlijk boerderijdier als huisdier willen? Nou, verdiep je eerst eens in het dier zelf, in het ras wat je aan wilt schaffen. En bedenk je dan goed of dat je het dier kunt geven wat hij nodig heeft. Ja, dus mensen die uh, uh, de faciliteiten hebben om zo'n varkentje... Ja, weer een, een nieuw leven te geven als varken... die kunnen zich altijd bij u melden? Ja, maar dan hebben we het niet echt over het soort zo klein als Bertje. Want Bertje is natuurlijk het extreem kleine. Maar het normale hangbuikzwijn, daar zijn er heel veel van... die nog een goed te huis zoeken. Daan van den Berg van BNN University was bij de vogelopvang... zo heet dat, dierenasiel kapel af zaad zo heette het. En dat was bij beertje. Maar wij vroegen ons dus ook nog af... welke huisdieren zou jij nou graag nog eens willen hebben? Dat is een goede vraag. Daar heb ik echt heel erg lang over nagedacht. Want ik mocht nooit een huisdier. Uh, mijn ouders waren er altijd te bang voor. Of... Uh, ja, mijn broertje is uh, allergisch. Dus ik denk dat ik... Uh, ik vind alle dieren leuk. Ik wil wel een hondje, ik wil wel een katje, ik wil wel een ratje... of een hamstertje. Zelfs een slang. Zelfs die dieren vind ik ook echt vet. Vogelbekdier. Uh, gewoon, omdat dat het meest gekke dier is. Een hond. Uh, ze zijn gezellig, ze komen bij je zitten. Ja, uh, toen ik Paris Hilton zag met de chihuahua, toen uh, werd <laughs> ik toch wel een klein beetje jaloers. Dus ja, ik zou er ook wel een willen. Die kan je ook in je handtas meenemen, dus ja, die, uh, die wil ik wel graag. Huis twee honden. En mijn studentenhuis zou, zou ik eigenlijk liever geen huis meer willen hebben. De katten zijn net te weer uit. Uh, ja, als me dood. Uh, een, een, gewoon een kat om de muizen weg te houden vind ik wel prima. Een slang, een slang zou ik willen hebben. Ik zou nog wel eens een keer een vos willen hebben. Je hebt in Amerika heb je nu uh, mensen en die uh, hebben het voor elkaar gekregen om vossen tam te maken. Ja, dat hoort eigenlijk niet natuurlijk, maar goed, het is toch gelukt. En nu kun je dan een klein vosje kopen. Kost ongeveer 1000 dollar. En dan heb je dus een tamme vos in huis. Dat lijkt me zo leuk, hè? En ook heel handig. want als je dan eens een keer... Een, uh, hè, als een, een proggelijke mus in je huis uh, vliegt dan... Uh, of een hert. Dat zo, als een hert in je kamer binnen loopt... Nou, dan weet zo'n vos wel raad mee natuurlijk. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, wat was je hoogtepunt. Ik zit een beetje na te denken, wat was nou mijn hoogtepunt van afgelopen week? Ik denk toch dat het die bootcamp was waar ik het eerder over had in dit programma. Ik heb er nog wel, eens, nog wel een beetje spijt van, een beetje spierpijn en zo. Maar ik vond het ook wel weer relaxed. Ik had het nog nooit gedaan. Vond het wel jammer dat ik alleen, was alleen met vrouwen was. echt een beetje. stond ik daar zo. Ik sta ook nog een keer ergens op Facebook. Ik ga niet vertellen waar. Maar ze hebben dan een groepsfoto gemaakt. En dan sta ik dan tussen zo'n hele lading met vrouwen. die ook hebben gebootcampt. En dan sta ik dan tussen. Wij vroegen ons af, wat was nou jouw hoogtepunt van deze week? Ik kom net terug uit Burma, gisteren. Dus <laughs> mijn hoogtepunt was uh, Yangon, het strand. Alles nog uh, in Burma zelf. Hoogtepunt wat deze week was. Dat de dagen nu langer zijn, dus dan is het langer licht en daar word ik vrolijker van. Uh, mijn opa was afgelopen week jarig, daar hadden we een feestje van gevierd, dat was heel gezellig. Ja, paas was leuk, familie, naar de kerk geweest, dus dat was heet leuk. Ik ben jarig vandaag, dus dat is het hoogtepunt van mijn week. Oh. <laughs> het hoogtepunt van mijn week is dat ik vandaag de hele dag in het lab heb zitten werken voor een project in Griekenland. Ik ben eergisteren bij de Wereldrijd door geweest, heb ik in het publiek gezeten. Het hoogtepunt van deze week is de spelletjesavond. Afgelopen maandag bij mij thuis. Uh, afgelopen dinsdag had ik de uh, borrel van de docentenvereniging. En uh, het, totamen, of het periode nu na de totamen, dus iedereen was er weer en iedereen ging op het gage. Dus uh, ja, dat was heel leuk. Uh, het leukste was dat mijn moeder afgelopen maandag uh, een overname van het bedrijf heeft gekregen. Ik ben afgelopen zondag naar trouw geweest. dat was echt heel leuk. En toen zijn we vol uit het dak gegaan. Dat is het allerleukste. Ja. De borrel vanavond. Uh, gisteren feestje. Ik ga aanstaande vrijdag naar een feestje. En echt een feestje in Amsterdam, in de trouw. Superleuk. Ik heb echt erger dingen meegemaakt deze week. Niet, niet echt leuk. Ja, ja, ik heb een partij hockey dit weekend. En ik heb uh, gelijk gespeeld. 2-2. Ik heb ook nog gescoord, zelfs. En een assist gegeven. En dat was een heel mooi weekend. Ik ben naar Lammetjesdag geweest. Nou, mijn hoogte tot de week is dat ik deze week jarig was. En ik heb een tas gekregen waar mijn laptop in past en heel veel geld en een fiets die ik in Amsterdam kan neerzetten? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk het weekend. <laughs> gezellig met z'n allen eten op Pasen. Dat was wel heel gezellig. Tot nu toe dat ik ben gaan paintballen. Dat was heel gezellig. Het ging heel goed. Ik heb superveel mensen afgeschoten. Ik ben niet zo vaak geraakt. Dus uh, ja, het was leuk. Het was top. Hoe ver kan je gaan als band wat betreft je ijzerlijst, hè? je rider? Chris van BNN University die zocht het uit en deed zich voor als een manager van een band. Dat hoor je zo meteen na 6 uur. En je hoort ook welke tv-programma's je de komende week echt, echt, echt moet gaan kijken. En we hebben het over voetbal. Ferdinand heeft weer alles gevolgd voor ons, dus dat gaat helemaal goed komen. En straks in het nieuws met Joris Stubinitsky hoor je alles over de wapentest van de Verenigde Staten. Die wapentest die is niet doorgegaan. Waarom? Dat hoor je dus nu in het nieuws met Joris Stubinitsky.